Lot Lewin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag staan zo'n duizend mensen om steun te betuigen aan de protesten in Iran. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Masha Amini vorige maand. Zij overleed nadat ze in Teheran was aangehouden door de politie omdat haar hoofddoek te los zou zitten. Volgens haar familie werd de vrouw mishandeld. Betogers in Den Haag dragen spandoeken en skanderen de naam van Amini. Ook willen ze dat de Nederlandse politiek internationaal pleit voor sancties tegen Iran. Yeah. <sighs> De directeur van het internationale atoomagentschap... gaat binnenkort opnieuw naar Oekraïne en Rusland... om te praten over een veilige zone rondom de kerncentrale van Zaporizhia. Door nieuwe beschietingen is de laatste elektriciteitslijn... naar de kerncentrale beschadigd. Zaporizhia is nu volledig losgekoppeld van het stroomnet... en draait op dieselgeneratoren die nog brandstof hebben voor tien dagen. Dat maakt volgens het internationale atoomagentschap... zo'n veilige zone nog urgenter. De directeur noemt de beschietingen... Enorm Enorm onverantwoordelijk.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 bezoek in het Groningse dorp. Oud wielrenner Gerben Karstens is overleden. Op de Spelen in Tokio van 1964 won hij goud op de ploegentijdrit. Dat was de eerste Nederlandse Olympische wielermedaille ooit. Ook won hij 21 etappes in grote rondes, waaronder zes in de Tour de France. Tijdens zijn carrière kampte Karstens ook met psychische problemen. En overwinningen in de ronde van Lombardije en Parijs Tours werden geschrapt vanwege doping. Hij werd enkele weken geleden getroffen door een herseninfarct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 Begrijpen. Ja, ja. <laughs> helemaal goed. Nog, we gaan nog even bolle planten. En de vraag rijst dan, tenminste, die race bij mij op: kan je eigenlijk hier in Zandvoort bolle planten zo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 La botella paarriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a dar el ataque si hagan las tareas. Sigo rulito que es la mía. Ik heb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 Again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles. Naar de jaren 90 met Jimmy No en Ain't No Doubt. Ja, ik hoorde dat er problemen waren met Google Maps in Japan. Misschien weet Rendel daar wel het een ander van. CFM Race Radio, Pit Report. Rendel, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, er waren problemen met Google Maps, begreep ik. Daar ergens in Japan. Ja, of met een paar stoor daarboven, ik denk een beetje in de lucht uh, misschien van een paar satellieten. In ieder geval, uh, Latifi uh, die nam de verkeerde afslag, dus dat was een hele goeie. En die, en die gaf uiteindelijk zijn auto de schuld, toen er was wat mee, maar volgens mij ging hij gewoon een... Uh... En uh, laat zo zeggen, als hij morgen wint, dan heeft hij de binnendoorroute gevonden. Het... Ja, ja, ja, ja. Even afgespeeld. Nou ja, de belden hebben we allemaal gezien, uh, rendel En uh, ja, nee, dat had uh, volgens mij echt uh, niks met de auto te maken. Nee, nah, dat is vroeg helemaal, ja, weet je, gewoon, gewoon de weg kwijt. Maar ja, het is die man uh, wel vaker geweest. En ik, laat zo zeggen, de schijnken... ik heb gezien, er schijnen kennelijk Latifi fans in Nederland te zijn. Uh, ik denk dat niet al te serieus, want uh, deze man heeft dit jaar zo veel raar dingen gedaan.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 En een snellere tijd neer te zetten. En dat deed ik toen ook. En dat had niemand gezien. En toen snapte niemand er wat van. Dus dat is ook een hele goeie. Dat was op Zandvoort. Toen was daar nog de Toyota bocht. Die was daar nog. En uh, die kon je gewoon circuit afsnijden. En dat heb ik gedaan. En dan kwam ik eigenlijk gewoon weg. Ik uh, iets van 4, 5 seconden sneller over de, over de finishlijn... tijdens de kwalificatie. En niemand snapte daar wat van. Dus dat was een goeie. Maar ja, uh, deze die ging ergens heen. En dat liep terecht echt dood. Dus dat ging uh, niet zo slim, man. Laten we daar maar houden Maar het mooiste uiteindelijk. Dat je dan, uh, je auto de schuld geeft, dan denk ik die joh, ja. alsjeblieft. Nou, nou, gelukkig zijn we binnenkort van de af. Laten we daar allemaal ophouden. Ja, Sorry. zo is het. Nou ja, vanmorgen werden we goed uh, wakker met uh, positief nieuws, uh, Rendel.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 omgeslagen. Ik denk dat ik het wel is. En uh, ik denk dat we uh, leuke dingen gaan zien bij Alfa Tauri. Maar krijgt hij, krijg hij straks een auto waarmee je een beetje mee voorin kan rijden? Nou, nou ja, ik moet zeggen, ze doen het optoondelijk niet. En ze uh, hadden vandaag uh, natuurlijk uh, vanmorgen heel veel remproblemen. Zowel Tsunoda en dat vind ik wel geweldig. Hè, dat, die gaat dan helemaal uit zijn plaat in de auto. Dat vind ik gewoon passie. Uh, en dat tegen zijn engineer schreeuwen. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Weet je geweldig Ja, ga eens <lacht> vertellen van uh, hoe, die, uh, hoe die moet remmen in zijn auto. Ja, weet je wel. daar kan ik echt mega van genieten.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 Uh, ja. En die dan toch wel te schrijven in de auto. Moet kunnen. En uh, hij is een fries, die is wat rustiger. Ja. <laughs> ja, ja, zeker. Maar het is uh, natuurlijk helemaal geweldig. Maar zou Max uh, hier nog een beetje beetje een aandeeltje ingehaald hebben dat hij, uh, dat uh, Nick nu uh, daar kan rijden? Ik denk dat het best wel hier gesproken is moet, uh, ook uh, vanuit het management van uh, Verstappen natuurlijk, en, uh, want ja, ik moet hier weer, ik dat vanmorgen nog een paar mensen hier over aan de ene kant is het natuurlijk helemaal aan de andere kant zeg je, jongen, maar uh, waar haalt Nick geld vandaan? Die kon, kom, kijk uh, Max is op talenten binnengehaald, heel simpel die was zoveel duidelijker, beter als de rest uh, Nick heeft natuurlijk een hele andere, een hele andere route bewandeld en hij heeft het best wel lang over gedaan in bepaalde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 Want hij was echt uh, daar een van de filmster geworden. En, uh, uh, maar filmsterren geworden. Ja, filmsterren? Ja, wat hij daarna gedaan heeft, is natuurlijk ook oké. Okay, ja, op, ja, ja op, op, precies. Die man ja. heeft natuurlijk een prachtig carrière. Ja. Uh, dus hij heeft nog steeds een mooie carrière, want hij rijdt nog steeds. Ja, daarop. Ja, Helemaal goed, uh, Rennon. Nou, wat denk je? Gaat Max morgen wereldkampioen worden?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 collega Benne vertelde dat ze juist drie katten uh, gevonden poezen uh, in uh, deze regio van uh, Dierenthuis beland. en die wachten weer op een uh, baasje.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 Uh, ja, en het is, het is, het is, de bloembollen is natuurlijk fantastisch. Ik vind zelf het sneeuwklokje... dat is mijn favoriet. Want als het sneeuwklokje er is... dan begint mijn gevoel van de lente weer. En het is natuurlijk het allereerste bloembolletje... wat uh, bo boven de grond komt. Ik wou zeggen, uh, het klinkt wel heel erg burgerlijk. Hoor. Ja, ja, ja. Als ja. het sneeuwklokje uh, opkomt... Uh... Hij is toch geweldig. Ja. En, uh, maar hier in Zandvoort... hoe zit het nou in Zandwoord? Kan je hier makkelijk in die zandgrond... kan je dan uh, Ja, dat kan. Mits je maar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 Van alle stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres Familie en vrienden, liefde en heilig vuur Kriebels ze mijn buik, heen met de natuur Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg Dromen in de duinen, een feestdorpje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 de geest of de the... Ja, dan gaat hij nog even door. Hè. Let op, hè. Lekker het strand. Doe ja, mij uh... Zo, zo, zo. Ja, dat was uh, Parama de C, de singel van, uh, van Kessel. Uh, met uh, uiteraard alle, alle, alle vrienden, zeg maar. Uh. En uh, ja, nou, we gaan uh, zo meteen uh, gaan we praten met...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 Pulling me close I just say no I say I don't like it But you know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 Nee, mee. Ik neem een hond mee, ik neem het mee. Een fotograaf neem ik mee. Eindelijk een hond te bekennen in de studio. Nou ja, dat hadden we in ieder geval wat. En Fred heeft wel kennis gemaakt met ons van vandaag. De wakelhond Hallo, leef je nog? Ja, je leeft nog. Fred heeft de 100 meter record verbroken. Goed voor de lijn, binnenkomen. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen bij Entertainment?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 En kijken wat, uh, wat hun vooruitzichten zijn. Nou, helemaal leuk. Ja lijkt en, ons uh, wel, ook zo'n volle show. Ja, uh, ja, ja. en hij heeft ja. nog veel meer, want uh, mensen kunnen ook plaat aanvragen. Ja, we gaan in ieder geval ook eventjes wat verzoekjes draaien. En daarvoor kunnen ze naar zfmartiesten.nl. Dus www.zfmartisten.nl En eventjes rechts in de boven in de hoek. Klik en de klik en dan komt het goed. Ja, verzoekje. ja. ja. Nou, helemaal goed. Leuk.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 en uh, uiteraard onze waakhond. in de uh, volgende week. Ja, en uh, dan gaan we. Laten uh, oh. nou, we even. Uh, wat was het adres van de dieren in het huis? Uh, uh, uh, nou in, uh. Kees op straat. Uh, nummer 5. Tot volgende week. Dag! If I can reach the stars. Come down to you. Shining on my heart. But for now